Sprong hield vaak de media vanwege geruchtmakende zaken... zoals die tegen drugshandelaar Johan Vee, de hakelaar, de Schiedamse Sparkmoord... en de steekpartij op een basisschool in Hoge Heide. Een rechter in Zwolle, naar wie een onderzoek was ingesteld... heeft zelf zijn werkzaamheden neergelegd. Door hem was een onderzoek begonnen naar hem en een officier van justitie. De twee zouden ongeoorloofd in het systeem van justitie hebben gekeken naar iemand's strafblad. Die gegevens zijn daarna gedeeld met vrienden van de rechter. De persoon in kwestie heeft aangifte gedaan tegen de rechter in Zwolle. Door hem heeft de officier van justitie op non-actief gesteld. In Amsterdam is de eerste Amerikaanse cent geveild voor een kleine 48.000 euro. 15.000 euro meer dan verwacht. De allereerste Amerikaanse cent werd in 1793 geslagen. Het koperen centje komt uit een partij Amerikaanse munten die in de jaren 90 werd gevonden.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 bij verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam Amersfoort. Daar staat bij Blarikum 4 kilometer file. En er staat een kapotte auto op de A10 West bij Amsterdam. Voor de Koentunnel 2 kilometer file. De rechterrijstok is dicht. Ten zuiden van Breda loopt het vast op de A58 in de richting van Tilburg. Komt door werkzaamheden. Alle rijstroken zijn wel weer open. Maar tussen knooppunt Galder en Ulvenhout staat nog 3 kilometer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl durft u het aan. Bloedwraak en gerechtigheid staan centraal in Un Oresteia. Het vermaarde muziektheaterwerk van Ksenak is gebaseerd op ijskilos tekst. Een samenwerking van Asco Schoenberg, Vokaal Lab en Muziektheater Transparant. 24 februari: Muziekgebouw aan het IJ, 26 februari: Schouwburg Rotterdam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 Goedemiddag en welkom terug uh, met straks drie gasten aan tafel. Gustaf Peek vanwege zijn boek Ik was Amerika. Uh, hier ook aan tafel Tonko Grever, die is uh, conservator van het uh, Museum van Loon over Therese Schwarzen. En uh, Annette Emrechts met drie uh, voorstellingen. Maar voordat we daarover, daarover gaan praten, eerst even over naar uh, Rotterdam, naar Ahoy. Daar zit Jan Roels voor de uh, halve finale tussen um, Ljubisic en Tonga. En hoe is de stand? Juist heel goed. Uh, Tsonga heeft de eerste set met uh, 6-4 gewonnen. Wel verdiend hoor. Dat dwingt uh, veel af. Loopt goed om zijn backhand heen en maakt veel winners met zijn voorhand. Dat een heel hoog eerste servicepercentage van 94%. En nu in de tweede set is het 1-1 uh, in sets als Jubici serveert. Nog geen breaks in de tweede set. De eerste set dus voor de Fransman, Joël-Fritz Zonga met 6-4. Dankjewel Jan is daar in Rotterdam. Uh, uh, drie gasten, ik ga zo met jullie praten. We gaan eerst eventjes naar uh, de, de live muziek. Uh, dat is wel leuk, uh, Gustav Peek, want jouw boek gaat onder andere over uh, Dirk... die naar het zuiden van de Verenigde Staten reist. Het uh, nummer dat Scarlett mee gaat brengen heet nu Direction South. Dames, hier. standing there. Get up and suit yourself. It's gonna be a great day. I don't care what they say while they're all staring at such a beautiful day. Isn't this a beautiful day? It smells like honey and it smells like you. Old Suzuki favorite tune. The road is dusty. Directions south. On my way to. the Do do do do Suzuki favorite two Mei was dat met Direction South. Afgelopen donderdag werd in de Stad Schouwburg in Amsterdam... Uh, in de foyer boven de BNG een nieuwe literatuurprijs uitgereikt. De prijs is voor auteurs jonger dan 40 die nog niet zijn doorgebroken. En de voorzitter van de jury, de burgemeester van Dordrecht Arno Brok... die uh, maakte de winnaar als volgt bekend. De winnaar heeft de jury overtuigd met een krachtig boek... met een smeltkroes van verhalen... die met de drang naar vrijheid te maken hebben... Een boek waarin vriendschap en schuld de centrale thema's zijn. De auteur heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt in dit boek. De winnaar van de BN'G Nieuwe Literatuurprijs 2010 is Gustav Pep. Ja, dat is een mooi moment. Hè? dat is een mooi moment Nu ik het hoor, word ik weer zenuwachtig. Dat is, is dat zo? Ja, ja ik ja. hoor die stem weer. En ik zit daar weer. En uh, daar gaan we weer. En die, ik zag je uh, zitten. De ogen gingen naar, naar de hemel. Hè? Ja, het was even zo van... Wow! Ik, ja. ik, ik schoot even naar achter. inderdaad ja, dat, ja. Uh... Ik zei het al, er waren drie andere genomineerden. Uh, uh, uh, uh, Alex Bogers uh, Elke Geurts en uh, Joost van der Kastelen. Er was een andere, Ernst van der Kwast. Die had zich teruggetrokken. Die had aan de jury ja. gevraagd... Nomineer mij niet. Nomineer mij niet, want ik ben al doorgebroken. Hij heeft... Met Mama Tandori. Ja, met Mama Tandori heeft hij een bestseller. Dus, dus hij dacht van, nou, dit is alleen maar fair dat, hè, ja. dat, uh, dat ik eruit geknikkeld word. Dus, Wa, was, je, was je blij toen? Ja, die dacht, dat dus ja, minder natuurlijk. Blij, ik vond het ergens wel iets stoers hebben. Zeg ja. Maar, ja. Want hij had ook kunnen zeggen, ja, 15 mil is 15 mil. Maar, maar hij dacht, nee, fair, fair is fair. Ik, uh, ik, uh, als je strikt aan de regels houdt, dan, dan hoor ik er ook eigenlijk niet ja. bij. En ja, Ernst ja, is, uh, en, is, de, is natuurlijk, natuurlijk ook een hele vermakelijke man, en, uh, maar de, de, nee, ik vond het wel, wel iets uh, stoers hebben. Ja. Is, is het is een, een, een vrij nieuwe prijs, voor de zesde keer inmiddels ja. uitgereikt. Is, is dat belangrijk voor een beginnend schrijver, dat zo'n prijs er is? Ik, ik, ik denk het wel, ik denk uh, zoals ik het heb meegekregen, is hij ook ooit ingesteld voor uh, al die auteurs die op een gegeven moment in een soort limbo geraken als je debuteert. Nou, dan iedereen komt op je af, je bent nieuw en men wil je kennen en dan nee. is je tweede boek, nee. nou misschien nog een beetje en, ja. en, en, en, en, en dan vervaag je alweer een beetje. Maar, maar met deze prijs is, is het juist om die mensen die goed werk maken... even weer iets meer uit die schaduw te trekken. Ja, ja, want in feite, het is al jouw derde boek, hè? Uh, Ja. ja. Oh. Uh, we hebben Armin gehad, we hebben Dover gehad. Armin ging over de uh, ja, de klopt. kinderen. Ja. Uh, Dover over die, die Chinezen die destijds uh, gevonden zijn ja. in die vrachtauto. Ja. Ja. En uh, ja. dan nu, ik was Amerika...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 Nee, niet. Het lijkt me dat een vrij, vrij gecompliceerde operatie om ja. die mensen ja. helemaal in de oorlog te verschepen. Ja, ja. Ja, nou, blijk, blijkbaar kon je dat aan de Amerikanen overlaten. <slacht> want die, ja, die hele operatie ging eigenlijk behoorlijk vlekkeloos. Ze dat waren was ook dan naar de dus ze komen ook. Ja, nee, da, d, d, d, d, daar waren Amer Amerikanen ook heel serieus in. Toen, toen, toen de oorlog klaar was, moesten ze ook meteen weer terug. En mm -hmm. toen zijn, zijn, zijn, zijn, zijn ze. En dat was weer. Uh, want in Amerika hadden ze een redelijk goed en comfortabel leven in die kampen, voor zover dat kan als een krijg, krijgsgevangene Maar ja. toen, toen ze weer terug waren in Europa... in 1946, 1947 en zelfs nog tot in 1948... vooral in Frankrijk, maar ook in Groot-Brittannië... werden ze te werk gesteld in de mijnen. Maar, maar dat, dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Annette, wist jij dat, Annette, dat die, die, die kampen hadden bestaan? Nee, ik wist het helemaal. niet. Het verbaast me dan, hoe kom je dan op zo'n onderwerp? Ja.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 Bevolking. Ja, want, en toen had ik eigenlijk al de kiem van mijn verhaal. Want toen had je ook al meteen je tweede hoofdpersoon. Ja, Harris. Ja, ja. Nou, ik, ja ik, ik vond het zo integrerend dat een nazi... Ja, <laughs> de, uh, uh, uh, een Nederlandse natie, Ja, nou, zeg maar dat, dat, dat, dat, dat, dat nazi's blijkbaar naar hun eigen land weer terug zijn gegaan... met het idee, god, wat waren die Amerikanen toch slecht voor de negers. Dat, uh, dat, uh, <laughs> ik, ja, ik, vond, ik vond dat zo ook ergens op een manier beledigend. Aan de andere kant, ja, het, het is niet onwaar.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 opgehangen slaaf even mocht aankomen. Er waren afschuwelijke familieuitjes... waar aanzichtkaarten uh, van zijn ja. gemaakt. Dus dat ja. is iets ja. schuwelijks kun je je niet voorstellen. Je, je uh, uh, situeert dit... Uh, grotendeels in, in Amerika... want mm -hmm. daar, daar speelt het allemaal. Uh, ja. Dirk gaat op een gegeven moment in de jaren 70, 80 ja, terug. Ja, eind, uh, eind jaar, jaren 70 gaat hij terug... Om, uh, om Harris nog een keer op te zoeken. Waarom wil hij zo graag daarheen terug? Want het is uh, toch een land waar, een hoop, uh, waar hij een hoop uh, dingen heeft meegemaakt... die niet zo prettig zijn Die natuurlijk. niet pre dat prettig zijn, maar, maar wat... Uh,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 ik nu weer te veel. Nee, nee. Ja, nu is alles weg. Maar als het goed is, maakt dat niet uit. Het is uit. toch een heel mooi boek, hoor. Nee, ik wil even terug naar afgelopen donderdag. Want de jury, ja. ik heb twee van de juryleden gesproken. Uh, het is altijd leuk om even te horen wat, wat, wat ze over zo'n boek te melden hebben. Waarom ze nou zo gegrepen waren door, uh, door jouw boek. Ik heb uh, de twee gesproken. Eva Bergmans van de Standaard en uh, Maarten Mol van het Paral. Uh, ik vind het heel bijzonder dat Gustave Peek een uh, moeilijk stuk geschiedenis... Uh, toch een gezicht of meerdere gezichten weet te geven in het boek. En daarin ook... Um, dubieuze morele kwesties in uitwerkt alsof ze uh, ja, ons allemaal zouden kunnen overkomen. En hij doet dat ook in een vorm die literair heel goed in elkaar zit en uh, het boek is ook gewoon goed geschreven. Door zijn opbouw van het boek, dus niet lineair, maar het fragmentarisch uh, vertellen en dan ook nog van ook nog twee à drie verhalen door elkaar heen, zet hij de lezer zelf aan het werk. Dus de lezer moet zelf in de gaten houden wat er gebeurt en hoe het gebeurt. En dat maakt uh, het boek op een bepaalde manier ook spannend om te lezen. Je bent benieuwd uh, hoe het met al die verschillende verhalen uh, afloopt. En je bent... Uh, je moet het goed in de gaten houden. Want de kans dat je af en toe de draad kwijtraakt is daardoor uh, <lacht> aanwezig. Dus je moet goed, uh, goed, goed lezen. Dat is altijd fijn uh, in een boek. Ja, dat klinkt als een compliment. Maar je kan ook zeggen van nou, uh, Peek, je hebt ons wel heel erg uh, hard aan het werk gezet. Ja, nou, ja, nou, ja. Ik, ik, ik, ik denk, denk ook, ja, het is ook uh, een soort service voor, <lacht> voor mij. Zo'n boek is duur, dus <lacht> ik geef je elk woord. <lacht> Ja, maar die, want die constructie is inderdaad... van in het begin denk je van oké, okay, maar ja. wie, wie hebben we nu? Waar zijn ja. we nu? En, en met ja. wie heb ik nu te maken? Ja, het heeft er ook mee te maken dat ik... de boeken die ik goed vind, die hebben dat ook. Uh, de, bijvoorbeeld het werk van een auteur als Cormac McCarthy. Dan is de hoofdpersoon soms he of she. En, en hij of zij. En dat is het dan. Hm. Alsjeblieft. En daar mag je dan, en dat vind ik zelf ook altijd heel fijn... als lezer je eigen verhaal maken... Ik als schrijver, ik geef de helft. En de andere helft. die gebeurt thuis. of in een trein of op het strand. En, en, en zo ontstaat eigenlijk pas het echte boek. Ah, het, het, het, wat, ik, wat ik ook heel knap vond. is dat zo'n. zo'n natie. Want het is geen fijne man, die Dirk. Je nee. krijgt, krijgt toch een soort sympathie voor hem. als hij uh, teruggaat naar Amerika. Een ja. oude man. Uh,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 Uh, barmhartige dingen. dingen. Dan, ja, dan uh, uh, kun je hem verdenken van empathie. Uh, maar dat is, is het. Uh, het is altijd van, ja, wat is het zwart? Is het wit? Morele grijze tinten? Ik, uh -huh. ik, ik, ik, ik, ik was jarenlang, da dacht ik van, ja, het, het is een grijze wereld. Maar nu zit ik meer van, misschien is het zwart en wit. En iemand is op het ene moment zwart, en op het andere moment wit. Is dat ook een beetje de, de, de, de, ja, zeg de drijfveer van Gustav Peek? Dat hij wil dat wij... Uh,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 En zodra ik merk dat ik een lezer iets heb kunnen laten vo voelen... dan heb ik hem. Nou, dat is gelukt. Nou, dank in, in, in, mij, in mijn geval in ieder geval wel. Um, uh, ik was Amerika. D dat is nog even één vraag die ik je wil stelde. Want uh, we hebben het over die drie hoofdpersonen. Wie van deze drie is nou voor jou het meest Amerika? Uh, ja, dat, dat is het. Ze zijn het allemaal. Ah, de, de, de, ik was Amerika, de titel is een soort verzuchting. Zeg maar, de, elk hoofdpersonage kan dat op, op een dag ja, zeg maar, gedacht en gevoeld hebben. Ook Harris uh, zien we als jonge man, maar ook als oudere oude, oude man. En hij heeft meerdere Amerika's door, doorgelopen. Mm -hmm. En ja, Amerika ook voor mij: uh, uh, het, het is zo'n land waar je mee wilt vereenzelvigen. Iedereen die in Amerika komt, die noemt zich ook binnen de kortste keren Amerikaan. Dat is ja, het is een uh, wonderlijk land. Ja. Ga je met die 15.000 euro ook. Uh... Reizen en uh, de, de Kimper. Al, al, uh, ja. Oh ja, nee, dat, ja, ja, dat zijn we wel ook van plan. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, je hebt net een kind, hè, dus dat kost ja. ook heel veel geld. Ja, ze ja. Ja. is gelukkig nog heel klein en heel lief. Dus. Goed, nou uh, ontzettend bedankt dat je, dat je hier was. Ik ja, meld ja. nog even dat uh, Ik Was Amerika van Gustav Peek is uitgekomen bij uitgeverij Querido. Dat zullen die blij zijn zich. Ja, hey? ja nee. We gaan naar de 80 seconden. U weet het, elke week geven wij een latent talent. 80 seconden, dus 1 minuut en 20 seconden hier de vloer in Carré. Het zijn historische woorden. Houston, we've got a problem. Apollo 13 in 1970, weet u nog? Nou, die historische woorden zijn ook de titel van het gedicht... dat ons latent talent gaat voordragen. Helemaal van België komt zij met haar diploma's internationaal politiek... en interreligieuze dialoog op zak. De 80 seconden van... Lotte Dodion. Houston, we have a problem. Liefste, ik weet dat je meer ruimte wilt. Maar hoeveel planeten wilt je concreet? Hoeveel lichtjaren moet ik van u verwijderd zijn... opdat jij weer kunt zweven? Je wilt mij niet langer met u meedragen. Je wilt weer gewichtloos zijn. Een onbeduidende stip tussen zoveel anderen... Is het een ander? Een andere zon om rond te dragen? Weet je dan niet dat wij allemaal dezelfde zijn? Even vermoeiend, even verschroeiend, evenveel pijn op termijn. Je hoeft geen vlaggen te planten, geen hemellichamen te veroveren. Hier is het mijne. Ik ben zwaartekracht. Ik hou uw voeten op mijn grond. Maar als jij per se de ruimte wilt, als jij denkt te zijn vastgeroest in uw baan, loop naar de maan. Word vergeten. Hoi! Lotte Dordion gaat even hier aan tafel zitten. Ja, die bel die kan uit. Dankjewel. Uh, uh, ja, uh, Houston, we have a problem. De, de, de, en, en dan vervolgens die hele beeldspraak... dat vasthouden, dat is heel mooi gevonden. Dank u. Ja, wat, wat was uh, uh, ja, uh, dat, dat, dat gegeven van die Apollo 13... Uh, Nee, moet was dat meteen... ook de aanleiding? Of? Nee, het was eigenlijk allemaal achteraf. Het gedicht was af en ik zocht gewoon nog een, een titel, titel. En dan dacht ik, hey, dat klinkt wel goed. Dus ik ben blij dat mensen er zoveel extra dingen in zien. Maar het is eigenlijk toevallig. Ja. Ja, het, het, is, is, het, het, het is ook niet uh, uh, dat je altijd uh, iets... Uh, sterachtig zoekt. Ter inspiratie of nee, wat dan ook. Nee, nee niet per se. Nee. Het spijt me, maar het was gewoon stom toeval. Nou, het is gewoon een mooi liefdesgedicht in feite, of eigenlijk een liefde die, die er niet meer is, toch? Het is, het is wel goed gekomen ook. Ja. Ik wil altijd toch even gekomen. nuanceren. Het is, ja, het is, het is oké okay, ondertussen. Houston problem Solved, Had het volgende gedicht kunnen zijn. Ja, ga eens nadenken daarover. Ja, zijn er altijd ook liefdesgedichten die jij schrijft? Maar, um, tot nu toe was dat altijd de grote lijn wat misschien een beetje belachelijk is, gezien mijn toch wel jonge leeftijd, dus ik heb nu wel beseft dat tijd is om ook wat andere dingen te proberen. En nu ben ik momenteel helemaal into de Holocaust. Dus oh. ik ben daar nu gedichten over aan het maken. Uh, dus het is, het is niet meteen iets luchtiger geworden of nee. iets, iets jonger of zo, maar het is, wel, het is nu dus uh, oorlog eigenlijk als grote thema. Ja, ja, ja. grote historische thema's, daar houdt Gustav ook <laughs> van. Dus uh, misschien dat jullie zo dadelijk even inspiratie over en weer kunnen uitwisselen. Maar, maar, maar uh, dat is wel meteen iets, iets totaal anders. Ja, dat was de bedoeling. Ik heb, ik heb nu hier... Ja, ik vind het nog altijd heel leuk en ik ben blij. Ik heb er de laatste tijd zoveel mee opgetreden... dat ik wel het gevoel had dat het tijd was... om eens iets nieuws te doen en iets anders te proberen. En de, ja, ik denk dat dat ook wel aan het lukken is. Dus, ja? Want de ja. eerste gedichten zijn er al? Ja, de eerste gedichten zijn af. En er zijn een aantal die bijna af zijn. Dus het is nu maar volop beginnen testen en zien of ze ook aanslaan. Hopelijk wel, ja. ja. ja. Nog even over die diploma's... internationale politiek en interreligieuze dialoog. Komen die ook nog op een of andere manier? Ja, ik, ik werk gewoon. Ik heb gewoon wel, wel een job. En die diploma's zijn voor mij... Superbelangrijk. Ik ben gewoon super hard geïnteresseerd in mensen... en het, het kleine en het smerige dat ze elkaar kunnen lappen... op, op klein vlak, maar ook tussen staten. Dus voor ja. mij is dat echt een super grote inspiratiebron. En ja. ook gewoon heel boeiend. Ja. Hoe krijgt de, de, de, de Vlaamse deskundige Lotte Dodion aan... tegen de, de situatie in Egypte op het ogenblik? Ah, Oké, okay. ik dacht dat je naar onze eigen regeringsvorming ging vragen. Ik ben ook blij dat nee, dat... Nee, dat is de volgende ja. vraag. <laughs> maar gevoelsmatig vind ik het fantastisch wat er gebeurt. Ik heb er niet meteen... Diepzinnige dingen over te zeggen, maar ik vind het wel ongelooflijk fantastisch. Ik word er toch wel een beetje blij van. Ja, ja. ja. het zijn uh, historische momenten die je dan toch mooi meemaakt. Ja. Uh, en dan nog even, toch, je begint er zelf over, die, die, die, die politiek. Ja, dat gaat niet zo goed. Uh, nee. Het is echt weer een, weer een groot tekort. Ik denk dat ik voor de meeste Vlamingen en Belgen ook spreek dat het toch wel tijd wordt dat het eens gedaan wordt. Ja. Um, en meerzinnig valt daar eigenlijk ook niet over te zeggen. Ze moeten het zelf eindelijk eens, uh, ja. eindelijk eens oplossen. Zo is dat. <lacht> Goed, dankjewel Lotte en uh, succes met de schrijfcarrière. We zijn altijd op zoek naar uh, nieuwe talenten. Dus uh, heeft u zelf een talent in huis of uh, kent u iemand? Uh, geef hem op opium.avro.nl opium uh, Dan vraag ik hier aan tafel de drie gasten nog even uh, een cultuurtip. Um, Tonko, mag ik met jou beginnen? Heb jij een, een tip? Ja, waar ik zelf momenteel buitengewoon enthousiast over ben, is het boek Empty Land. Dat is een, een project van uh, Rob Hornstra en Arnold van Brugge. Blijf even achter de microfoon. Ja. ja, Zo gaat die vast beter. En Het is een buitengewoon vrij boek. Dus ik ben altijd erg gevoelig voor boeken uh, als ze mooi zijn uitgegeven, als het papier het juiste gewicht heeft en uh, het openvalt zoals het open hoort te vallen. Ja. Prachtig boek, een prachtige fotografie... en een ontzettend, eigenlijk bijna... een soort sprookjesachtig onderwerp, Abghazië. Ja. Um, en tegelijkertijd ook een hele rare, rauwe wereld. Het is dus onderdeel van het Sochi-project... waar deze twee uh, zijn begonnen. De Olympische, Spelen. Voor de Olympische Spelen. De Olympische Spelen, precies. Ja. In en het is eigenlijk een soort crowdfunding, dus ze hopen zoveel mogelijk ook van deze boeken te verkopen. En daarmee dit project, dus zolang voor de Spelen, dit gebied eigenlijk vast te leggen. En er is natuurlijk ontzettend veel verandering in dit gebied. Ja. Dus het is eigenlijk een, een project wat zowel fraai is als uh, fascinerend. Ja, ja. oké. Okay, nog één keer die namen van de, van, de, van de auteurs: Rob Hoortstra en Arnold van Brugge. Oké, okay, dat was de, de tip van de uh, Tonkel Greven. Ik praat straks met hem over de tentoonstelling over Therese Schwartz in zijn museum uh, uh, aan, aan de. Keizersgracht, het Museum van Loon. Uh, Annette Emmerich, jij een tip? Ja, uh, volgende week gaat zout van Condi in première. Ja. En zij gooien reveer dit keer alleen mannen. En dat kan ze hartstikke goed. En er is altijd veel energieker, dus daar ben ik wel benieuwd naar. En nog uh, de toneelmakerij, die gaat van en Alexander bewerken, de beroemde film. Van Bergman, de... ja. En dat voor jongeren? Ja, in de regie van Disney uh, Kooltof. Ook ja. leuk. Goed, straks jouw drie uh, uh, theatervoorstellingen waar we over gaan praten. Gustav, heb jij nog een tip, Gustav? Pek? Fotograaf W. Eugene Smith in Foam. Eigenlijk uh, uh, een van die fotografen, grote fotografen, reportagefotografen uit de 20 e eeuw. En hij legt getuigenis af. En, en, en dat zijn altijd mijn favoriete fotografen. En een, een kunstenaar met een camera op het leed van de weerwereld, dat, dat, dat spreekt hoi. me aan. Ja. Oké, okay. dat is in het foam en dat is tegenover het Museum van Loon aan de Keizersgracht. Straks praten we verder. Straks bent u weer welkom bij Opium. In uw eerste nieuws van half vier met Lieslot Thomassen. Radio 1 Het NOS-journaal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 Ja, Tsonga heeft dus de eerste set gewonnen met 6-4. Jubicic speelde een goede tweede set. Kwam met 4-1 voor. 5-3 voor kon de tweede set gaan uitserveren. Maar speelde een hele slechte service game. Tsonga brak terug. en Inmiddels is het 5-5 in de tweede set als Jubicic serveert. En deze bal wordt uitgegeven. Dus de Kroaat op 6-5 in de tweede set. Dit is Radio 1 Opium. Ja, net was u nog in Ahoy. Nu bent u in Carré, de ene grote zaal, naar de andere. Maar wij zitten in de Amstelveerboven. boven. Dat is wat beperkter dan die hele grote zaal natuurlijk. We gaan naar onze recensierubriek. Dit keer de gast, theaterjournalist Annette Embrechts. Um, Je hebt drie uh, dingen die jij wil bespreken. Um, zullen we beginnen met de kus? Ja, de kus. Van Geert een... Ja, de voorstelling die is opgedragen aan Limburg. En je kunt natuurlijk aan mij nog altijd horen dat ik uit Limburg okay. kom. Dus een, een beetje chauvinisme is me niet vreemd in dit geval. Brand nou, maar los. Er zit ook echt Limburgse grond in deze voorstelling. Ja? Kijk, de makers die hebben, zijn ook allemaal geboren in Limburg. Dus Gert Thijs komt uit Ubach of Worms. Huub Stapel zit erin, die is in Tegelen geboren. En Karin Kruutse speelt erin, die is ook in Limburg geboren. Maar ze zijn allemaal natuurlijk naar het noorden vertrokken. Maar ze hebben deze voorstelling gemaakt en die, het is een... Een, een bekend toneel gegeven, eigenlijk een ontmoeting tussen twee onbekende mensen... en die treffen elkaar in het Limburgse landschap. En dan wandelen ze van Scheulder naar Heerle. En dat is eigenlijk een soort uh, wandeling door het Gerendal. En onderweg komen ze elkaar tegen en dan klikt het eigenlijk helemaal niet vanaf het begin. Dus ze, ze stoot elkaar ook wel af. En Huub Stapel is dan een, een, een vervallen cabaretier, eigenlijk een terderangs cabaretier... en die maakt wat onhandige opmerkingen en die schoffeert er ook regelmatig... En dan komen ze elkaar op telkens weer nieuwe plekken tegen. Aha. En dan langzaam cirkelen ze dan steeds dichter om elkaar heen. Oh, mooi. En breken ze elkaar open. En dan blijkt er natuurlijk een hele hoop verleden te liggen wat uh, explosief is. En ik vind dat een hele mooie toneeloefening ook eigenlijk. Weet je, om mensen gewoon statisch op het toneel te zetten. En ondertussen in, te laten wandelen. Mm -hmm. En dan om elkaar heen te laten cirkelen, En dat je dan dus met, met uh, suggesties als Huubstapel Stapel zegt... Van, Goh, heb je wel eens gedacht om je echtgenoot te vermoorden. Dan gaat hij zo'n soort scènes in haar hoofd tot, uh, tot verbeelding laten wekken. En dan langzaam komt dan boven dat het huwelijk van die vrouw... natuurlijk helemaal niet zo goed is als zij wil voorstellen. Ja, mooi. Maar, maar even dat lopen. Want uh, lopen ze dan ook echt op het toneel? Of is dat, uh... Nee, nauwelijks. Eigenlijk. Nee, nee. Er staat één bankje. Ja. En achterop is wat uh, lichtbalken die wat wolkenlucht uh, weergeven. En iedere keer komt er ook een strakke blackout. En dan zijn ze weer een paar kilometer verder. Ah, ja. Nee, dus helemaal niet. Het kan natuurlijk eigenlijk ook niet op het toneel. Je kan niet... Nee, nee. Dat, dat, dat vroeg ik me even af. Hoe, wat, wat daarmee gedaan was. Maar dat, is gewoon, dat, dat gebeurt allemaal in het hoofd van de, van de toeschouwer in feite. Ja, want ik las ook ergens in een andere recensie... dat het ongeloofwaardig was. Dan dacht ik, ja, het is natuurlijk per definitie uh, niet, ja, we niet realistisch. Niet, uh, we kunnen niet echt door het geheel al gaan lopen natuurlijk. Nee, en ik vind het zo mooi dat Gert dus echt speelt... met wat je allemaal aan, aan suggesties aan elkaar kunt geven... in een, in een toevallig gesprek op een bankje. Ja. En dan toch natuurlijk niet aan die oppervla oppervlakte blijven... maar doorduwen naar waar die pijn zit. Jij vindt het een geslaagde voorstelling? Ja, ik vind hoor. het een hele geslaagde voorstelling. Hij houdt me nog bezig en het is altijd een goed teken. Oh, dat is uh, inderdaad mooi. En uh, dan, dan heb je als tweede... Um, de, de Fakes hè, van de Holland Opera. Dat heette uh, voor voorheen heette dat de Xenix Opera, maar die naam is veranderd. Ja, fakes van Shakespeare, maar dan geheel anders, uiteraard. Ja, zij maken eigenlijk opera wat toegankelijker voor een jonge publiek. Ze zitten in Amersfoort in een prachtig gebouw, de ja. Veersmiderij. Die is net opengegaan in de herfst. En uh, wat een beetje lastig is, is natuurlijk dat temmen van die Fakes. Dat is een uh, beroemde komedie van Shakespeare. En het is eigenlijk een beetje een raar verhaal. Daar kunnen wij tegenwoordig niet meer zo heel veel mee, want... Je hebt twee zussen en één zus die is heel bevallig en daar mm -hmm. wil iedereen mee trouwen. En je ja. hebt een andere zus en die heeft het hard op de tong en die is hard en dat is eigenlijk een bitchie. En daar wil niemand iets mee te maken ja. hebben. En die vader zegt, er mag pas iemand met die tweede zus trouwen als die eerste zus getrouwd is. En dat wordt nu eigenlijk gezien als een komedie. Een ja, god, die, die, die zus die wordt uiteindelijk dus echt geknecht door mm -hmm. een man die met haar truit, trouwt uit hele opportunistische overwegingen... en die mishandelt haar bijna om haar op de knieën te krijgen. Ja. Dus het temmen van de fakes is vrij letterlijk. En dat, eh, dat kan je op allerlei manieren uitleggen... maar vaak is het ook al uitgelegd als een, een vrouwonvriendelijk stuk. Je kan het natuurlijk ook feministisch uitleggen... dat je zegt zo'n zo stoere vrouw die het hart op de tong heeft... die gewoon eerlijk zegt wat ze meent... Ja. En maar ze komt er wel heel sterk uit uiteindelijk. Uiteindelijk komt ze er sterk uit. Ja, uiteindelijk komt die liefde tussen die ja. echtgenoten en haar er ook sterk uit. Dus het wordt ook wel eens gezien als een stuk... waarin een man-vrouw verhouding uiteindelijk mooi neer wordt gezet. Mm. Van, ja, als je maar eerlijk tegen elkaar bent en tot op het bot gaat... Ja. heb je de sterkste liefde. Maar ik hoorde dat je niet echt heel erg... Uh... Nou, wat, het, wat het een beetje lastig is... we hebben het na een, een actuele situatie proberen te vertalen. En dan gaat het een beetje wringen. Want dan is nu die bitch nou een politica... die wil president van Europa worden en die zegt waar het op staat, en dat wordt dan niet allemaal een dank afgenomen... en dan zegt de vader, je moet wat diplomatieker praten... en je zou eigenlijk het man moeten hebben, want dan word je makkelijker gekozen. En haar zus is een popidool. En die oh. heeft dan allemaal minnaars aan haar broek hangen... want iedereen wil wel iets met die pop met haar hebben. En dan merk je op een gegeven moment, dan denk je... ja, waarom heeft nou iemand die president van Europa wil worden... nog geen man of zo? Waarom wil hmm. daar niemand mee te maken hebben? Dat is toch in dit geval een beetje... Ongeloofwaardig eigenlijk. Maar de mooie kant van het geel is dat het muzikaal is het echt een feestje is. Ja? Want ze hebben uh, klassieke muziek, dus echt aria's, geverwerkt met uh, jazzy muziek, met improvisaties, met funky slag op, op cello. Het is bewerkt, de muziek is bewerkt door One van Geel. En dat heeft hij gedaan voor Sep Four. En dat is eigenlijk een strijkkwartet. Ja. Zullen we even een klein stukje luisteren? Ja, dat ik? is wel heel leuk. I am sorry, Kate. Someone got married But now I am here Come on Kate Let's get married Ja, dat gaat er uh, heftig uh, aan toe, zo tussen die twee. Ja, is is er, de... Maakt het dat niet lastig om het te volgen, ook als het uh, zo gezongen is? Of? Ja, het is in het Engels gezongen, maar je hebt Nederlandse hoofdstuteling... Oh, en je krijgt mm. ook allemaal een tekstboekje mee. En je hoort hier wel van, weet je wel, uh, Kate let's get married laten we trouwen... en dan komt hij in een bruidsjurk op om haar te kakken te zetten... waardoor hij eigenlijk haar ambities mm. weet je wel, zo van Ja, je denkt wel dat je president kan worden, maar je bent eigenlijk ook maar gewoon... je moet eerst klein worden, voordat ja. je weer groot kan zijn. Nou, dat is uh, de, de, de voorstelling Fakes bij Holland Open. Dan hebben we ook nog uh, A La Russe, voorstelling bij het Nationale Beleid. afgelopen uh, dinsdag in première gegaan. Ik, ik heb hem ook gezien, dus even kijken wat jij ervan vindt. Nou, het is een, een, een ode... Nee, ik ben het er niet mee eens. Ga door. <laughs> nou, het is een ode aan Rusland en misschien heb je ook wel gezien... kijk, je moet een beetje door die kostuums... en een beetje door de gedateerdheid soms heen kijken. Het is natuurlijk soms een beetje al aangekleed. Maar ik vind persoonlijk dat eerste stuk van uh, Balanchine op Stravinsky... Het is een rust en het is zo mooi gechoregrafeerd voor vrouwen. Dat zijn allemaal vrouwen die komen in tableaus en in patronen op. Mm -hmm. En als je ook weet dat hij daar dus eigenlijk inspiratie uit heeft opgedaan... door bijvoorbeeld een ballerina die te laat kwam. En dan zie je dus ook in het stuk een ballerina heel laat aansluiten en die dan nog even dat handje zo omhoog doet... en dan langzaam een katzwijn voor de hoofd laat vallen. Ja, dat zijn echt van die ja. balletbewegingen... Ja. die alleen in zo'n stuk tot een recht kunnen komen. Ja, prachtig klassiek zie je dat eruit. Die patronen zijn ook geweldig om te zien. Ja, hoort. of een ballerina die viel tijdens de repetitie... en dan laat hij ook heel mooi. Ja. En het is een mooi samenspel tussen het corps op de ballet... Mm -hmm. en solisten, dus in die zin is het ja. echt goed gegooid. Er is er nog een solo op, op uh, uh, uh, uh, muziek van Tchaikovsky. Dus. Ja, een ja, pas de deux is dat, Ja, Oh ja, pas de deux, ja. Ja. Ja, en, uh, Het is eigenlijk een klassiek pas de deux, maar met een lekkere swing. weet je. Dan zo'n ballerina die een snoekduik in de armen van haar partner maakt... en dan uh -huh. net niet de grond raakt. En dat een is... een prachtige, uh, de prachtige de Oaks van het Stravinsky met uh, uh, alleen maar de, de heren die dansen. Dat vond ja. ik zelf het mooiste. Dat was het meest moderne. Dat is een, ja, een beetje stoer, een beetje los is dat ja. ook. En het is ook een leuk antwoord op die vrouwen uit het eerste stuk. Ja, en dan de laatste, een drie kwartier durend ballet... Uh, waarin echt een verhaaltje werd verteld. Dat, dat, dat, dat trok ik eigenlijk niet. Nee, ja, daar worstelt het ballet ook altijd mee, want en ballet is natuurlijk een hele grote pijler van het ballet. En Alexei Ramanski, dat is een, een rust die dat verhalend ballet op zich mm -hmm. wel een moderne impuls heeft gegeven, maar het blijft altijd een beetje, dan wordt dat toch mimisch uitgebeeld. En in dit geval gaat het over een, eigenlijk een hele grote meid die haar liefde, haar verloofde, toch geeft aan een nieuwe vlam uiteindelijk. Dus het een heel gezind ja. ballet is ja. het eigenlijk. Maar even goed, in zo'n totale. Toch wel een mooie, mooie voorstelling. Ja, wat gewoon mooi is, is ook dat die rustig gewoon prachtig kunnen componeren, hebben kunnen componeren voor ballet. Weet je, heel ritmisch, heel open voor die dans daarin te laten ja. vallen. Ja, Prokofjev, Tchaikovsky en. Uh... Stravinsky. Ja. Ja. Goed, nou dankjewel. We zetten de voorstelling uiteraard op de site opium.afro.nl. Dan kan iedereen ze nog eens even nalezen en uh, zien waar ze te zien zijn, deze drie. Dankjewel, Annette Enbrechts. Dan uh, gaan wij naar um, ja, de muziek. Het laatste nummer van, uh, van Scarlett May. Hier is uh, Refill. Put the lights out. Music on, refill my glass, baby. I said it's such a crazy world that we live in, and the lights out. Music on, refill my glass. I said it's such a crazy world be living, sit back now, stop trying, no troubles a strikes. Scarlet mee was dat. Nog maar eens. De namen Marije van Rijn, Caroline Kamp en Daan van Kasten. Scarletmee.nl voor informatie over hun EP en over waar ze zoal te zien zijn. Zoals op 25 februari in de Sugar Factory hier in Amsterdam. U luistert naar Opium bij de AVRO op Radio 1. Ze werd wel de koningin der Nederlandse Nederlands schilderkunst genoemd. De Amsterdamse is Therese Swartse. Rond 1900 was Schwarzen razend populair... bij de intellectuele en culturele elite. En eigenlijk nog steeds of weer. Want twee tentoonstellingen zijn er maar liefst naar haar gewijd. Eén in Heino, in, een, in Kasteel het Nijhuis. En in Amsterdam, in Museum van Loon. En de conservator en directeur van dat museum... die zit aan tafel. Tonko Grever, fijn dat je er bent... Kun jij mij even plaatsen waar, waar die Therese Schwarze. waar die in de, in de kunstgeschiedenis. En houdt het dan een beetje simpel: <laughs> te plaats is. Nou, is denk ik niet. Ze heeft geen revolutie in de kunstgeschiedenis teweeg gebracht. Um, maar het is ook wel verweten. Maar je moet dat zien, zeg maar, echt in de. Ja, in de, in de late 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, een redelijk conservatieve kunst, maar dat sloot wel prachtig aan bij uh, haar opdrachtgevers, die juist kozen voor haar stijl. Dus niet, niet cubistisch of, of zwaar ventilistisch, maar gewoon. Prachtige portretten. was het ook een traditionele dame zelf? Ik krijg wel een beetje die indruk. Ja, ze heeft volgens mij weinig revolutie willen brengen. En dat straalt ze ook niet uit. Ze staat op de foto's die ze heeft laten maken, van zichzelf schilderend. Dan staat ze in prachtige japonnen van Hirsch. En dat is kennelijk het beeld zoals zij zichzelf een soort ja, grand dame meer dan uh, op een sigarenkistje uh, in een uh, overrol. Ja, ja. Ook, ook een beetje om, om te lijken wellicht op de mensen die ze portretteerde of niet. Nou, misschien gewoon esthetisch. Uh, uh, ja, dat, dat denk ik meer. Ik denk dat het wel het onderscheid voelt tussen haar en de opdrachtgevers. Ja, maar wat was haar positie destijds binnen de grachtengordel? Nou, ik zou zeggen uitstekend. Bijna huis in huis wist zij haar klanten te vinden. En ik denk dat bijna alle grote grachtenpanden... hadden op een gegeven moment een zwartse aan de wand. En wat was het aantrekkelijke van haar, uh, haar schilderkunst? Dat het zo herkenbaar was dan, Kennelijk. Het is herkenbaar, het was een zwartse. Dus als je er eigenlijk toe deed... dan had je ook wel een zwartse nodig aan de, aan de wand. Het was, natuurlijk, het was algemeen bekend dat ze daar ik veel geld voor vroeg. Uh, en je wil natuurlijk gewoon, als je je portret wil hebben... zou ik zelf ook wellicht kiezen voor een vrij portret. Uh, waar je zelf aantrekkelijk uh, op uh, wordt gepresenteerd. Jij, liever niet Picasso, bijvoorbeeld. Heb je zo'n rare neus? Bedoel je? Of? Nou ja, ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die daar, daar niet voor kiezen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Um, hoe, hoe kwam zij aan haar uh, uh, klanten? Nou, Ze was natuurlijk een, een goed, goed netwerker. Uh, ze wist uh, publiciteit te halen, zoals ook nu, maar dat deed ze tijdens ja. het leven wist ze dat ook. Nou, ze uh, twitterde voor... niet, maar hoe deed ze dat in die tijd? Hoe uh, dat? Facebook, denk ik. Nee. Ja. Um, ze exposeerde veel. Uh, dat, dat kwam natuurlijk uiteraard in, in kranten ook uh, te staan. Maar ik denk de belangrijkste reclame die ze heet was gewoon de mond-op-mond -mond reclame. Je ziet eigenlijk dat uh, eerst schildert ze van Heek uh, en vervolgens uh, volgen de andere textielfamilies als uh, Tenkaten uh, en Terkuilen. Die zien het hangen en denken ja, we willen ook graag een zwartse aan de wand. En ik denk dat het een hele goede methode is hoe ze, hoe ze te werk uh, ging. Ja, en, en dan liet ze mensen uh, naar haar atelier komen? Of werd, ging zij naar die mensen toe? Hoe werkte dat? Bijna iedereen ging naar haar uh, daarom ook beroemde atelier op de Prinsengracht. Met de uh, beruchte steile trappetjes. En dan moest iedereen helemaal naar het zolderatelier uh, om daar uh, te poseren. En dan had ze ook de eigen techniek. Ze hield dan niet om, om tijdens het werk dan uh, voortdurend het gesprek gaan te moeten houden. Ze vraag vroeg dan vaak bijvoorbeeld haar nichtje Lizzie Hansing. om uh, voor te lezen dat mensen dus niet verveeld raakten. maar ook niet zeg maar tot, tot praten overgingen, zeg maar. Hartstikke was wel uh, heb ik gehoord van de week van een, een nazaat. Ze was echt veel eisend. Hè? Ja, ja, ze was, ik denk, uh, zeer fanatiek. Tuurlijk, ze heeft ook niet voor niks zo'n grote œuvre. Daar moet je natuurlijk ook wel doorzettingsvermogen voor, uh, voor hebben. Anders dan, uh, dan red je dat niet. Ja, maar, maar was er zoveel eisend? Uh, want ik bedoel, veel eisend in de zin van dat mensen echt tot s'avonds laat ongeveer daar moesten stilzitten? Ja, ze, ze werkten gewoon door. Het moest gewoon af. Uh, dus je moest gewoon blijven zitten... totdat er zeg maar, zolang er licht was in het atelier... moest je gewoon blijven zitten. En daardoor konden ze natuurlijk ook gewoon... Ja, in, in, in, zeker die pastelportretten, waar ze natuurlijk eigenlijk ook misschien wel het meest bekend om is... die konden ze dan ook in, in, in, in twee, drie dagen... konden ze zo'n pastelportret ja. uh, afmaken. Wat, wat, wat was dat bijzondere aan die pastelportretten? Nou, ik denk dat, ze wel, dat je wel kunt zeggen dat het gewoon een van de... Misschien wel de beste Nederlandse pastelkunstenaar is die het gewoon met pastelkrijt, uh, dus portretten kon maken. En daar uh, wist ze zelfs in het begin, vroeg ze minder voor een pastel dan voor een olie. En op een gegeven moment waren die pastel zo populair, uh, zeker ook naar het Koninklijk Huis opdrachten had gegeven, dat hey. ze gewoon meer kon vragen ja. voor een pastel dan voor een olieverf. Ja, is een commercieel, in, commercieel ingestelde dame, dus, kortom? I, commercieel, maar ook gewoon kwaliteit. Ja, ja. Die pastels zijn fantastisch. Ja, ja. Wat, wat is het, want je hebt de catalogus voor je liggen. Wat vind jij zelf het, het mooiste? wat momenteel in het museum van land te zien is. Um, dat is altijd lastig uh, meestal het portret uh, dat, wisselt, het soms, mooi, dat wisselt, het, uh, wisselt per ja. dag uh, maar zelf vind ik natuurlijk het leuke dat het zijn allemaal of vrijwel allemaal portretten die gewoon bij de mensen thuis hangen al uh, nakomelingen uh, dus zijn eigenlijk zelden of nooit te zien en dat is natuurlijk eigenlijk het heerlijke van zo'n tentoonstelling dat die portretten die gewoon altijd gewoon bij de mensen thuis hangen nu heel kort uh, even uh, openbaar uh, zijn en dan heb je in mijn ogen smashing portretten als uh, van uh, Amélie uh, Labouchere die zich echt gewoon in een de mooiste Japon met de grootste parels heeft laten afbeelden. Ja, Daar, daar word ik wel enthousiast van. Ja, hoe, hoe gaat dat in zijn werk om, om die portretten dan bij die families los te praten? Ga je dan uh, op, op huisbezoek? Of... Het leukste is natuurlijk om er langs uh, te gaan. Dan kun je natuurlijk ook best, krijg je de beste indruk van het werk en ook waar het hangt. Uh, en dan met de juiste argumenten lukt het, geluk. in heel veel gevallen is het in ieder geval gelukt, om de portretten in de bruikleed te krijgen. Maar goed, soms moet je dat dan. De van loonportretten zitten ook niet deels van de wand. Dus die hebben ook, is ook een goed ruilmiddel ah. uh, om. Om een Willem te ruilen voor een Amelie bijvoorbeeld. Ja, dus dat moet echt gedeeld worden. Het is, het is een ontzettend leuk onderdeel van het maken van een tentoonstelling. Ja, maar zij heeft heel veel geschilderd, hè? Ja, heel veel verschillend. Ja, dat betekent dus ook dat je de, vaak wellicht niet eens weet... waar het allemaal terecht is gekomen, of wel? Nou ja, portretten, het aardige van een portret is dat je in ieder geval hoopt... dat een portret bij uh, nakomelingen terechtkomt. Dus daar hoop je volgens mij ook op als je je portret bestelt... dat het gekoesterd wordt door uh, kinderen en kleinkinderen. Overigens niet al het geval, maar gelukkig in heel veel gevallen wel. Uh, en dan met enig speurwerk soms gewoon uh, de telefoon gids is er, een, is er een heel eind te komen uh, om mensen te, uh, te traceren. Ja, Therese Schwartz bekend bij uh, Gustav Peek? Ik heb uh, een paar jaar in Den Haag gewoond... en toen woonde ik om de hoek van de Therese Schwartzlaan. Dus daar ben ik gaan googlen. <laughs> dus dan wist je wie, wie, dat, wie dat is. Uh, uh, ik ken het Annette ik ken het dus niet, maar wat hangt in het kasteel Nijhuis? Want dat is een prachtig museumkasteel hoor in Zwolle, bij, in de buurt van Zwolle. Eigenlijk. Ja. Nou, we zijn zelf hebben, hebben besloten al vrij in het, in het begin, omdat het gewoon het oeuvre zo groot is, om ons te concentreren op Amsterdammers. Uh, dat leek ons gewoon heel aardig om gewoon Amsterdamse families zoals Van Egen, uh, La Bouchere, uh, bij elkaar te hangen. Ja. En toen waren er eigenlijk ook wel fraaie portretten die dus niet mee mochten doen. Uh, omdat we gewoon, ja, moesten we zeggen, het is geen Amsterdamse familie, dus niet in onze tentoonstelling. Uh, en toen waren we dus erg verheugd met het uh, aanbod van van Museum de Fundatie Kasteel Het Nijenhuis... om dus in het kasteel, natuurlijk ook een prachtige omgeving... voor portretten van Zwartsen, om daar dus de, de niet-Amsterdammers... Eh, maar we hebben ook een beetje gesproken, ook ja, in het want, Nijenhuis uh, hangen... ook Amsterdammers wat, Want de koninklijke familie, die was ook kind aan huis bij haar... en die hebben jullie toch ook hangen? Ja, we hebben uh, natuurlijk een, een, het, het beste PR-instrument van Therese... was wellicht inderdaad haar koninklijke opdracht. Daar liet ze ook meteen natuurlijk printbriefkaarten van maken, cetera, Die waren zeer uh, bekend... Um, maar ja, nogmaals, als je Amsterdammers toont, kun je natuurlijk moeilijk vertellen dat uh, de familie in Den Haag een plotseling een Amsterdamse familie is. Maar hij wilde toch wel heel graag iets daarvan laten zien. En toen hebben we dus uh, be, uh, geleend de, de Amsterdamse Willemina. Een portret wat Therese heeft geschonken aan uh, Arti, uh, de kunstenaarsvereniging waar Willemina ook zelf als kunstenaar uh, lid van was. Dus is, op die manier vonden we eigenlijk een goed, uh, goed compromis ja. uh, gevonden te hebben. Maar je gaat me toch niet vertellen dat de, de, de, de jonge Willemina ook dat trapje op heeft gemoeten naar dat atelier? En er schijnt wel een uitzondering voor gemaakt te zijn. Maar Juliana schijnt wel weer ook uh, geposeerd te hebben in het, uh, in het atelier. Dus, uh, maar ze maakt natuurlijk... ja, Soms moet je de uitzondering maken. Ja, dus, dus mooi in een van de uitstelkasten in de tentoonstelling... is ook een, een telegram te zien van... Uh, ik meen van, van, een, van een van de koninginnen... maar uh, zo van de koningin is, is genegen uur te ontvangen. Ja, dus ze ging dan denk ik wel naar Den Haag. Met een voor... uh, met de ezel onder de arm. Ja, ja, ja, ja. Maar misschien had Willemina wel zichzelf, schilderde zelf ook. Dus ze had waarschijnlijk dan het atelier, denk ik, van Willemina... wellicht wel tot, <laughs> haar, uh, tot haar beschikking. Ja, dat atelier, dat, uh, uh, ze verdiende goed, hè? Ze boerde goed. Want ze had, uiteindelijk had ze drie panden op de... Op de, op de Prinsengracht, naast elkaar. Ja, ja, ja ze, heeft gewoon, ze werkte gewoon heel hard, ijverig en, en, en door. Eh, tot, tot, eigenlijk, eh, tot haar dood heeft ze doorgewerkt. En eh, op die manier heeft ze gewoon heel veel opdrachten weten... Eh, te, te volmaken mm -hmm. en te voltooien. Ja. En, en wat is het verhaal over die handen van de koninklijke familie? Dat er niet, eigenlijk niet de handen van de koninklijke familie zijn? Eh, ja, het aardige... Is... Hey, het is geen scoop, hè? het is een bekend verhaal, maar ik wist het niet. Eh, het is natuurlijk het aardige van wat we natuurlijk in het Museum van Lonen hebben. We hebben een familiehuis met een familiegeschiedenis, met een familie die nog steeds is... dan heb je niet, behalve zeg maar de, de kunsthistorische kennis... Eh, heb je ook altijd de familieverhalen. En die zijn soms eh, misschien wel even charmant. En is dat niet de vraag of het, of het verhaal helemaal klopt. Maar in de familie doet ze het verhaal zich rondom... dat Juliana uiteraard niet heeft geposeerd voor haar handen als baby. Eh, daar kun je een andere babyhand voor nemen. En er zijn heel veel familieleden die claimen... dat juist hun eh, babyhandjes eh, voor het portret eh, zijn gebruikt. Ik zeg een prachtig verhaal. Ja, dat is een mooi verhaal. Zijn er nog meer verhalen over Therese die de ronde doen? Uh, die, die, die je, nu even, je mag ze nu wel een groot publiek, kun je ze kwijt. Dus, uh. Leuke anekdoten. De leuke anekdoten rondom het portret. Nou, wat, wat ik het aardige vind is dat die portretten zijn dus gemaakt voor, voor die grachtenhuizen. Uh, en um, daar hangen ze ook mooi. Grote portretten. Uh, grote families zoals als, als bestelden uh, bestelde het portret. En uh, je ziet natuurlijk die ontwikkeling in de jaren 10, 20... dat de grachtenpanden werden verlaten en werden ingewisseld voor huizen in Amsterdam-Zuid. Uh, en uh, dus ook bij de familie Reebok uh, En daar past van het portret niet meer. Dus in het hoge grachtenhuis. Uh, en gewoon heel simpelweg, het portret is gewoon een kopje kleiner gemaakt. Uh, en dat, dat verhaal is dan heel aardig. En dat kom je dan vervolgens ook bij andere families tegen. En één familie zelfs had het afgeknipt... en is vervolgens weer naar Therese gegaan om het toch opnieuw te signeren. En nou, dat heeft ze terecht geweigerd <laughs> En wat, wat gebeurde er met dat stuk dat eraf was geknipt... dat verdween in de brudelbak? Uh, uh, ik heb het gezien, de achterkant. En het zit er keurig uh, opgeplakt, dus uh, geen paniek. Goed, ja, in des, die tijd was het dus, uh, kon je beter in, aan de gracht wonen dan in Zuid. Dat is in feite natuurlijk nog, nog steeds zo hier in Amsterdam. Denk uh, ik. Uh, uh, ja, daar, daar, is, daar is misschien een makelaar die dat beter <laughs> uh, weet. Maar uh, je ze kunt zeggen dat deze familie oorspronkelijk allemaal aan de gracht gewoond hebben. Oké, okay, ja. goed, dankjewel. Tonkel Grever. De tentoonstelling Therese Schwarze, de Nederlandse Fien Fleur, geportretteerd is tot en met 13 juni te zien in het museum de Fundatie Kasteel Nijhuis bij Heino. En de Amsterdamse variant van Schwartze is dus te bewonderen in het museum van Loon tot en met 3 mei en dat is aan de Keizersgracht 672. Klopt. Tegenover van. Uh, van. Ja. Goed. Dankjewel. Ik vraag me af. Uh, ja. Connie Palm is inmiddels aangeschoven. Fijn dat u er bent. Ja. Dank u. Ooit uh, geportretteerd door een schilder? Ja. wel eens, Ja. ja? Hoe, hoe, hoe was die ervaring? Ook een hele dag stil moeten zitten? Of? Ja. Erg vervelend. Ja. Ja. Ja, heel, ja. Vond ik wel. Ja. Dat duurde wel lang. De Basje Pot is inmiddels overleden. Het was Oh, het is wel 30 jaar geleden, geloof ik. En het is ooit door iemand gekocht, ik weet niet door wie. Dus dat portret dat is ergens? Het is weet... ergens en, ja, ik weet niet waar. Je bent dus niet voorgelezen dat ik tijdens het poseren? Nee, nee, en Basje zei ook niets. En ik zei ook niets. <lacht> waarom, het, het duurde, me, duurde lang. Ja, ja. Dat is een mooie ervaring, toch. Goed, we praten straks verder over uh, Moor, Over de literaire ja. tour waar u aan deelneemt. Uh, ik dank uh, Annette, uh, Tonko en uh, Gustav hier voor de aanwezigheid in dit uur van Opium. En wij zijn na het journaal van 4 uh, uur met Lieselot Thomassen terug. Met een half uur opium nog. Met Cornel Maas ook. Tot straks. AVRO.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 Dit is Radio 1.